Racisme voortaan in heel Europa bestraft. Donderdag 21 juni 2007 Catalijne Buitenweg. Antidiscriminatie in de EU. Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe Europese wetgeving om racisme en vreemdelingenhaat in Europa strafbaar te stellen. GroenLinks-Europarlementariër Catalijne Buitenweg vindt het een goed voorstel. Het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat tegen personen op grond van ras, huidskleur of godsdienst zal straks in alle lidstaten strafbaar zijn. Afhankelijk van ernst van het misdrijf komt hier minimaal 1 tot 3 jaar gevangenisstraf op te staan. Ook het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of vergaand bagatelliseren van genocide wordt strafbaar. Mits deze uitingen met racistische of xenofobische motieven gepaard gaan. Moeizaam compromis. Katalijnen buitenweg, na jaarlange onderhandelingen komt er nu een compromis tussen lidstaten die geen algemeen verbod op het ontkennen van een genocide willen en lidstaten die dit nu als strafbaar stellen. In landen als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en België is het ontkennen van de Holocaust als strafbaar. De sancties zijn daar nog strenger dan de 1 tot 3 jaar waar Europa nu op is uitgekomen. Verschillen in racismebestrijding Volgens buitenweg liggen de verschillen in het bestrijden van racistische uitingen tussen de lidstaten erg gevoelig, racisme en vreemdelingenhaat vormen nog steeds een groot probleem. In alle Europese lidstaten. Dat is onmiskenbaar en er is zelfs sprake van een toename maar sommige rotopmerkingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting. In landen als Frankrijk en Duitsland worden racistische uitingen vaker bestraft dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen. Het Duitse EU-voorzitterschap hecht veel waarde aan een Europese aanpak en het is de Duitsers eindelijk gelukt een akkoord te bereiken. Katalijne Buitenweg D66 Delegatieleider in het Europees Parlement